De meest moderne manier om een probleem op te lossen Is het te negeren of het overlaten aan te sossen Oplossingen lossen op in water Opgesloten in een kamer, de politiek die flatert De jeugd die is aan het haten Geen normen en waarden die zijn gelijk mysterisch Daarom is de reactie ook altijd hysterisch Of ben ik hysterisch? gelijk waar hij denkt te zien een boodschap en laden die samenwerken in een team gelijk Obama die huckstisch professie waar maakt geen roekloze dictator die koelbloedig cool staart en waakt maar voor een publiek dat geen contradicties meer ziet en verslaafd is aan een constant technologisch en verdier hoeft er niets verborgen gehouden te worden zij killen en geestelijk leugens van op corrupte dit. Gelijk, frequentale eten en weten wat erin zit. De kapitalisten van nu waren eerder nog hippies. Het zijn mysteries of eerder contradicties. Zoals de politie die u doodslaat en gij die het toelaat. Zoals de staat die je neukt en nu aarzelt. gij bukt u braaf. Gelijk zeggen, islam is een gevaar en christendom negeren. Gelijk ook maar iemand van de huidige partijen laten regeren. Op bang roepen naar God en vader. Maar reageert niet omdat hij niet bestaat. Dus gelijk denken dat de illuminaten niet bestaan. Maar hoe denkt de ander dat België is ontstaan? Nathan Rothschild gaf 3 miljoen frank aan het voorlopig bewind, en als je mij niet gelooft check de geschiedenis, dom kent. en hoe kunt u nu beweren dat België geen maffia heeft? Kijk naar de regering, kerel en je weet het, ge zit een theorieën, ja begin dan maar te pleiten, omdat je weet dat er niets kunt inbrengen op mijn feiten. Ik pomp je vol barium, gelijk de chemtrails, uw hersens zwellen op en gehoord wordt lam en speels. Sta ik met u kan doen wat ik wil, een popje aan touwen, het is mijn control, economische crisis om de wereld te verbouwen, en wees niet Bang voor de toekomst, enkel hun verleden. Want het is daarom dat zoveel nazi's nog leven. Onwetendheid en haat is werkelijk overal. Als extreem rechts wint, komt de CIA hier aan de macht. Met oorlogsrecht. En fuck extreem links, denk een keer wat verder Na de revolutie, waar is de toekomst van België? Luister naar wat de andere partij zegt Harmonie is het dan toe, balans tussen links en rechts En vechten is nog slechter dan een rapper. Want in de gevangenis kunnen de wereld niet redden het luister naar wat ik u probeer te vertellen Vooral leer dat de eet van de genetisch gemanipuleerde velden Check it, de helft van de wereld mag niet in de handen Van de grootste bedrijven en een paar landen Die zich niets aantrekken van het volk enkel winst Maar jacht en hij keurt. Het goed onder het mom van tis Maar da, geen geschild gedrag Ik loop pist van da En gij zit bang want één woord verkeerd En het is ontslag En opwarming van de aarde is blijkbaar ook gezever Want dat wil nog niet zeggen dat we moeten stoppen Met de bescherming van de wereld Maar inderdaad, groene energie doet de economie draaien Samen met wapens is het een manier Om u in uw gat te naaien En vakontwikkelingshulp Bemoeid u een keer niet met die landen Zouden jij, het wijs vinden als er hier plot Chinezen binnenvallen En zeggen wat dat moet doen En u beginnen vaccineren Naalden in uw steken zonder dat jij het ook maar weet En ik geloof de tegenvisie niet Want dat is ook een industrie bullshit Gelijk wilde groene energie Alles waarmee geld gemoeid is Is corrupt tot en met Daarom ben ik een keltische hip-hape dat rept. Altijd kritisch nadenken op het ritme van de beat En aids is uitgevonden of dat het nu wilde of nee Er zijn altijd tegenargumenten van die die regeren Maar soms komen ze neer op tegenstrijdigheden Gelijk pro-tabak en anti-cannabis zijn Gelijk naar school gaan voeren de Persheid. Gelijk, ganse bossen omhakken en wat bomen planten. En die dood hebben dat ganse ecosysteem lamlicht. Gelijk, God die nooit antwoordt op uw miserie, shit. En daarom denken dat God een mysterie is. Gelijk, God die nooit antwoordt op uw miserie, shit. En daarom denken dat God een mysterie is.